En dan het weer. Vannacht kan in het binnenland nevel of mist ontstaan. In de loop van de dag in het oosten en zuiden volop zon. In het noordwesten nog het wolkenvelden. En dat wordt overdag 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeijer. Mijn gast, Koen van Mechelen, is alweer uh, verder doorgecatapulteerd. Ja, hij slaapt maar vier uur per nacht, maar heeft het ongelooflijk druk. Um, want vanaf hier moet hij weer naar een volgende plek. Misschien wel een ander land. Want hij wordt overal in de wereld gevraagd om iets te laten zien van zijn... Dat ene project dat hij doet met kippen, ja. Maar hoe uh, wijd vertakt zijn alle aspecten ervan. Dat grijpt in op heel veel verschillende domeinen van het leven. Dat mensen, althans, daar kan niet mee uit de voeten of het nou wetenschap is... of kunst of de samenleving of de natuur, eh, genetische mani manipulatie. En ga zo maar door. Er wordt op Twitter, zie ik, controversieel op gereageerd. Een paar zeer venijnige reacties. Dat gelul over kippen aan de ene kant. Aan de andere kant wordt het juist met waardering eh, besproken. Maar Ik ben niet bang voor controversialiteit. Laat het maar horen, ook in de tweede uur. Je kunt bellen met verhalen over uh, uh, bijvoorbeeld het houden van kippen. Dat is één ding. Of de, de kip. Maar het mag, en dat is misschien nog wel interessanter... bij uitbreiding ook wel gaan over wat Koen van Mechelen aan de orde stelt... met zijn projecten. Namelijk, wat is authenticiteit eigenlijk? Authentiek. Um, is er iets of iemand in uw leven dat u beschouwt als zeer authentiek? Kunt u dat dan beschrijven? Dat zou ik graag horen. Bel dan met 0800-1121. 0800-1121. Um, we hebben het natuurlijk ook over manipulatie gehad. Over het hybride. Hij zegt met zoveel woorden, authenticiteit is hybride. Dus als je zoekt naar iets wat... Zuiver is, dan is dat eigenlijk een heel gevaarlijk soort ideaal. Nee, wat echt authentiek is, dat vind je juist in dat wat samengesteld is, gemengd. Nou, dat is een totale omkering van zoals het meestal over gepraat wordt. Daar moet u iets van vinden, en misschien heeft u er wel mooie voorbeelden van. 0800-1121. En dat mag natuurlijk ook gaan over dat, die prachtige tuin van Belmonte Arboretum in Wageningen. Lisa, Elisa Doolittle met skinny jeans. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel toepasselijk. Um, een gesprek over kippen. Ja, over veel meer dan kippen. Want het is natuurlijk ook een metafoor voor hoe wij omgaan met elkaar... met de natuur, et cetera, et cetera. Je kunt het volgen of niet volgen. Um, de vraag, een van de vragen die eruit naar boven borrelt... uit dat gesprek met kunstenaar Koen van Mechelen is... Een vraag naar authenticiteit. Is er iets in uw leven wat u echt authentiek vindt? Iemand die u, waarvan u zegt: ja, dat die, die leeft zo authentiek, die is zo authentiek. Bel ons dan met 0800 1121. Maar u kan natuurlijk ook reageren op het gesprek met Koen van Mechelen uh, over de kip. Dat vind ik ook prima. Er mag veel uh, bij Barcelona. Laat ik beginnen met meneer De Wit. Ja, goedemiddag, uh, uh, Lex. Ja, dat ben ik. Um... Ja. Martin de Wit is het. Uh, ja, ik reageer op uh, het gesprek... waar ik inderdaad... omdat ik uh, best wel met... ja, uh, boeh. Een, een interessant uur uh, voor ons gehad, uh, En heel veel dingen heb langs horen komen. Ja, uh, ja wel... wel had, je de, had je de moeite mee? Zo klinkt het. Ja, ja moeite in die zin. Ik probeer het... Ik probeer het uh, in die zin voorzichtig te zeggen... en ook een beetje genuanceerd... En ook rekening houden met de persoon. Maar er werden zoveel uitspraken gedaan over de kunst. En uh, ja, over dat de kunstenaar bijvoorbeeld uh, altijd een boodschap moet hebben. En uh, een politiek gearrangeerd onderaan moet zijn. En um, ja, ook over de authenticiteit. Dat je bijna niet meer uh, origineel kan zijn. Dus altijd gerelateerd bent aan iets... Uh, wat, voor je, uh, uh, wat uh, voor je gebeurde, of mm -hmm. zo. Je, zeggen. je bent altijd. Uh, een product van. van... Aan, ja, aan je ouders, aan je opvoeding, aan je, aan je cultuur natuurlijk. Mm. En ja, dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk in, in een heel groot begrip kan vatten. Dus sowieso postmodernisme. En, en natuurlijk de klassieke vraag: wat is kunst? Hè? Um, ja, dan ben ja. ik zelf uh, ook opgeleid in de kunst. Maar ik, ik ben. Ik ben ermee gestopt in die zin, met al dat conceptuele en, en schreeuwerige en uh, vertellerige. En ik, dus, ik ben er wel achter gekomen, er is dus gelukkig nog wel een wereld achter de kunst... die ja, dan niet zozeer in de grootste expo's ter wereld staat, of noem eens wat op. Maar die gewoon nog tracht de wereld gewoon een beetje te vraaien. Uh, uh, ook een beetje zonder al dat ratio werk, ja. dus puur voor de ogen... Ja, ja. Lekker mooi en uh, lekker verliefd worden op iets. En wat ja. goede gekte geeft. Martin, Martin, Mechel, uh, Martin ja. Ja, dan moet ik je toch onderbreken. Want ik heb naar sommige van zijn foto's en installaties gekeken. En ik denk van, het is van een betoverende schoonheid. Als je naar die foto's van hem kijkt, neem de moeite ja, de om de op zijn website te kijken. Of, de natuur is toch mooi. Ja, precies. Dat is toch een, ja, dat is een klassieke. Maar ik bedoel, dat, ja... Dat, dan, maar ik, je zegt het al, het, is, het zijn foto's. Het, zijn, het is eigenlijk een, co een collageur, begrijp ik het. Is, het is van... Ik heb zo moeite, steeds meer moeite met het woord kunst. Ook naar mijn mening is, oh. is, is sinds postmodernisme... Ja, in die zin. Van, van, van, want, want, want, want, want er werd gedaan alsof de kunst uh, nog in het voetlicht staat en dat heel veel mensen daar uh, ja, boodschap aan hebben. Nou, ik zou je zeggen, de gemiddelde bezoeker... die, die wil uh, naar klassiekers kijken en uh, naar, naar, naar grote... Uh, en mooie dingen. Maar, maar, maar ja, ik weet niet, een boodschap aan hebben aan kunst? Is dat niet juist iets uh, wat in een bepaalde hoek alleen uh, gepreed moet in? Heel erg in dat conceptuele uh, gedoe. Ja, ja, en ja. Ik weet het niet. Ik, ik, ik vind het wel, uh, er werd ook gesproken over de kunstenaar nou, moet altijd een, een, een mening hebben. Nou, ik, ik vind het juist uh, misschien de lekkerste kunst zonder mening. Ja. En maar... Karel Appel een mening. Heeft Anton Heiboer een mening? Maar heb, je je ja, zegt een aantal doen, dingen, Martin, die ik niet heb gehoord... in het gesprek met Koen van Mechelen. Die had het bijvoorbeeld over het verschil tussen commentaar geven... en kritiek leveren op de samenleving. Of op de, ja. precies, als kunstenaar. Dus dat vond ik wel een uh, zinnig onderscheid, moet ik je ja, zeggen. Ja, maar ook de maatschappij willen sturen met je kunsten. Dat is toch al behoorlijk hoog gegrepen, ja, Nee, nou, dat zegt hij maar niet. Hij zegt, ik wil ik ik, heb... ik, hij zegt, ik wil de vragen oproepen... waar je met z'n allen over doordiscussieert. Dat is wat hij doet. Dat is dan niet sturen? Ja, maar dat zijn... Ja, ik weet niet, ja, ik vind dat dus dat is echt wel een, een product dus van, de moderne, van de moderne kunstacademie, dat dat oh. moet. Uh, terwijl dat eigenlijk, uh, ja, uh, ik weet het niet. Je ja. kan ook gewoon een, een print uh, beschouwen en er helemaal geen mening over hebben. en dat, ja, dat kan ook. Kijk, wat dat er gaat, heb ik er heel lang over als kunstenaar. Want in die zin, ik, ik voel mezelf ook kunstenaar, om gewoon het woord maar te gebruiken. Maar ik... ik, ik ik ben mezelf wel fijn schilder gaan noemen ook. Want ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik wou me wijzen. Er zijn ook, het, zijn, het is heel erg de kunstenaar die aan het woord hebt gehad. Die, uh, mm, ja, ik denk in een bepaald circuit zit. En, en natuurlijk succes heeft. En, uh, en, en, en uh, en, maar ik vind als je dan toch zo uh, de boodschap uh, brengt, dan vind ik hem heel matig, zal ik maar zeggen, middels een kip uh, ons iets moeten wijsbrengen over de biodiversiteit en en ons oog willen openen. Ik bedoel, ja, kijk, dan heb ik liever een interview met Anton Heijboer en dan, dan weet je gelijk waar hij staat, hoor. Ja, okay, maar dan die hadden we niet. Het... Nee, ja. maar bedoel maar, dat, dat zijn voor mij wel onder andere meer mensen die echt met met het visuele bezig ja. waren in plaats van het visionaire of het. Dus een kunstenaar, moet een, kunst een kunstenaar moet visuele schoonheid uh, bieden, zeg je. Ik hoop dat Simon van Michel heeft geschreven... dat een kunstenaar die, een tien minuten, uh, of, of, of, die tien minuten te lang over zijn werk praat, liegt. <laughs> okay. Omdat het helemaal niks met praten heeft te maken, kunst. Dus stil zijn en kijken naar iets... en je ogen je het werk laten doen. En ja, de, de, de, de, daar kom ik toch bij een, een plaat uit. En, en, en, en, ik weet het niet. Ja. Ik denk, als je het zo ziet... En, en dan heel veel, die denkt dat de kunstenaar die is dan een visionair tegenwoordig. Maar dat, mensen moeten ook. Na, dit was maar een klein stukje van de kunst, zou ik zeggen. Ik. Heel goed. Dat, dat, nou, dan, dan laat ik het dat, erbij, dat, want dat, je dat hebt je punt dan. duidelijk gemaakt, uh, Martin. Ik dank ja, je wel. Ja, ja. ja? ja jammer prima. dat we je dank niet je hebben dan kunnen het bedienen. Ja, nee, nee, heel goed. Het was daarom heel interessant. maar okay. uh, Ja, wel, uh, wel, uh, wel, ja, wel moeilijk. Een, ja. een beetje generaliseren soms uh, over oh, de kunstenaar. Oké, okay. uh, dank je wel. Ja, oké, okay. Hoi. Dag. We krijgen een. E-mail binnen van Moltkamp. Moltkamp, ja, dat staat eronder, ja. Er er weer boven Moldhof. Nou ja, ach. Hoi, het meest authentieke in mijn leven is een plekje aan de oever... van een uitgespoelde beek met muskenskruid, klaverzuring en gele dovennetel. De locatie lag op een van de vele routes die we konden kiezen... op weg naar de lagere school in mijn dorp op 2,5 kilometer afstand... Ik kan het beeld niet verliezen. En de herinnering geeft me altijd nog een rustig gevoel. De natuur biedt esthetisch onverbeterlijke impressies. Daar kan geen fraai ontworpen tuinpartij tegenop. En daarboven staat dan authentiek. Dat is voor uh, Moltkamp authentiek. Een, een uitsnede uit zijn herinneringen van de natuur. Er is in Nederland nog maar bitter weinig natuur. Eigenlijk is alles aangeraakt door mensenhand... Dus dat is al een vorm van hybride cultuur en natuur met elkaar vermengd. U kunt over wat u authentiek vindt en wat u meedraagt als, als beeld voor wat authenticiteit is uh, met ons bellen. Dat vind ik erg leuk. 0800 1121. Ellen, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, wat jammer dat die Martin zo zweverig en uh, niet origineel uh, een gesprek hield. Ik vond het verhelderend wat ja. die meneer bij u bracht. Ik vond dat een vorm van kunst, als je beseft dat het leven kunst is. Daar, daar ligt de bron van ons mensheid. B waar ligt de bron? Dat, uh, gewoon, gewoon de natuur ja, waar ja. het over heeft. Ja. Wij zijn natuur. Ja, precies. Wij zijn dus eigenlijk die vorm van kunst. En wij putten alles wat we zien, alles wat, wat we doen, halen we uit die natuur. Ja. En... Wat, wat hij bijvoorbeeld goed atendeerde, waar, waar hij op attendeerde. hij was helemaal niet opdringerig of op wat dan ook. Hij gaf gewoon zijn visie op bepaalde, een bepaalde kijk op zaken in het leven. Ja. En de vorm van het leven, de vormgeving, het, het, het werkelijk, het realistische. En dat vond ik fantastisch wat hij deed. Want het heeft, dat zet je aan het denken, dan ga je doordenken. En toen dacht ik van ja, manipulatie, dat gebeurt constant. Als je nagaat, nou bijvoorbeeld wij. Ik doe het dan niet, maar vrouwen slikken de pil, krijg je hormonen binnen. Ja. Via de kippen krijgen we hormonen binnen, hè, tegenwoordig. Dat, als je ziet, de, de mensen veranderen van lichaamsbouw. Veranderen van gedrag. Mannelijke worden vrouwelijk en vrouwelijke vrouwen worden mannelijker. Die hormonale veranderingen zien artsen ook gebeuren. Dus manipulatie is constant altijd al aanwezig geweest. Ja. En, en, en is, dat in, is dat iets, Ellen, wat jou, wat jou dan. Hindert? Want er zijn natuurlijk mensen. We nee, hebben het, het vaak boeit over. Me. Ja? Wat boeit je? Het boeit mij. Ja? Je kunt het niet tegenhouden. Kijk, want uh, we, we hebben voorbehoedsmiddelen uitgevonden, knap uitgevonden, we slikken het. En twintig jaar later blijkt dat dat toch bepaalde consequenties heeft. Of dat het niet had gemoeten, of juist wel had gemoeten. Maar de mens is dus zo kunstzinnig en zo creatief. Dat hij dat die in zelfs, je, je merkt, je hoort bijvoorbeeld door al die hormonen dat vrouwen onvruchtbaarder worden, meer uh, mannelijke haargroei krijgen, dat mannen dus minder haargroei krijgen. Uh... Je ziet het ook in de vorm van de samenleving die verandert daardoor. Samenstelling van gezinnen. Ja. Hartstikke boeiend. Maar hoe moet je daar dan mee omgaan? Hè? Moet je dan bijvoorbeeld de pil niet gebruiken? Of, of is dat een dat, dat, consequentie? Dat is, dat is een keuze die je zelf maakt. Je, dus ook um, kijk wat ik erger vind en enger vind. Iets wat je niet weet. Als je bijvoorbeeld na twintig jaar hoort dat je kip hebt gegeten wat altijd bewerkt zo met, met hormonen of zo. Hè? Dat ja. vind ik eng, want heb je hem gevraagd. Een pil kun je vrijwillig nemen. Je kunt denken als mens. Je kunt denken: van misschien heeft het geen invloed, maar misschien heeft het ook invloed. En ik vind het zeer zeker de moeite waard. Um, wat hij ook duidelijk aangaf: die veranderingen, als je die volgt. Deze man is super intelligent, die, uh, die weet echt precies hoe structuren in elkaar zitten. Buiten dat hij een kunstenaar is, is hij een levenskunstenaar. Ja. Zo heb jij het weer ervaren, ja. Ja, dat vind ik een levenskunstenaar. Ja. Ik vond het wel grappig van die kippen. Uh, mijn vader had kippen, mijn opa had kippen. En ik weet dat hij het altijd had over uh, de Romeinen. had iets met de kippen, ik weet niet precies hoe via het kippen deed. Uh, de kippen meegenomen naar Europa en via Europa verspreid. En alle soorten die we hebben stammen af van een uh, nazaad van de Kammoenders. Ja. De Kamhoenders is geloof ik de laatste groep in de rand, uh, rij van de verzanten. Hij had ook hele mooie verzanten, ook uit het himalaya uh, gebergte, de ja. Cagopane. Ja. Als je de basrituelen ziet, en als je goed naar de dieren kijkt, dan herken je je als mens daarin. En het, in, het allerbelangrijkste is wat hij zei, is de vruchtbaarheid. Ja. En die zijn we ontzettend aan het vernielen. En die zijn we onbewust, zijn we dat in de gaten. We gaan borsten vergroten, we gaan dingen doen om de mannelijkheid en de vrouwelijkheid extreem te exponeren. Ja. Ik vind het leven dus kunst. Ik vind het boeiend dat, <lacht> dat is goed. Hey, en uh, okay. vond je het leuk dat je... Je, je, je hebt jezelf ook kippen? Ik heb een kippen. Ik heb een, een uh, hoe noem je het nou? Een grote Brahma kip. Grote, wat voor kippen? Brahma's zijn er. Brahma? Geweldig, dat zijn wel je die zijn. Die, die hebben ook nog iets van die oerkippen. Leg wat grotere eieren. En waarom koop ik die kippen? Omdat de kippen, dat de, de legbatterijen, daar kan ik niet tegen. Dat vind ik gewoon uh, moorden. En die mensen zouden zeggen, dood moeten schamen wat je met de natuur doet. Daar ben ik wel tegen, dat soort dingen. Ja. Dus die kippen, die, die, die eieren koop ik gewoon niet. Ik heb gewoon kippen daarom alleen. En die worden ook niet met afval en visvoer gevoed. Die worden met vers gaan gevoed. Dus je weet wat je op je bord krijgt. Hm. Aardbeien plant je gewoon in paar hangbak aan de huur. Je vers aardbeien en ga zo maar door. Hm. Je kunt zo ontzettend veel zelf doen. Heel simpel. Ja, mooi is dat. En uh, uh, ja, leuk. houd je ook van je kippen? Ja, ze zijn leuk. Het is gewoon belachelijk als ze me zouden horen. En, en je houdt je gewoon in je eigen tuin? Ja. Dat is simpel. Een ja. paar vierkante meter. Vroeger hadden mensen ook gewoon volkstuintjes bij huis. Ja, maar ook kippen rond. Ik rondzuren. heb ook een kruidentuin, ik heb een sluistuin. Ik een klein uurtje per week ben je zoet, maar je, hebt je alles netjes weer. Ja, nou, wat heerlijk om te horen. Ellen, dankjewel voor een uh, Succes, beetje... anders. en Andag... die meneer een compliment. Oké, okay. dag. dag. Dag, Ja ook. Dankjewel. Dag, dag. U kunt, uh, zie je, zo staat het een tegenover het ander. Is dat ook een hybride? Nee, nog niet. Dan moet het versmelten, dan moet het in elkaar overlopen... en iets nieuws weer ontstaan in die, in die muta mutatie. Dat is het. Um, en wat is het er eigenlijk tegen? Maar goed, authenticiteit als begrip om op te reageren. Nul en kippen, Verhalen over kippen zou ik ook heel leuk vinden. Um, 0800-1121. Peter van Twist, nacht. Goeienacht. Goeienacht. Ik heb ook nog eventjes een... Uh, ik, ik wil even... Ik vind dat je dat fantastisch goed doet. Hè? Oh, is uh, hij is, is een waanzinnige kunstenaar. Ja. Maar ik, ik heb nog wat... wat, wat, wat kanttekeningen. Ik, wij, wij, wij, wij gaan goed met de Belgen, onderbelgen goed met ons. En de Belgen... Uh, bejegen ons wat filosofisch. Dat zit een beetje in de aard van het beestje. En ik hou ontzettend van België, maar... Wat mij van Van Mechelen tegenvalt, oh jee. Eh, zoals, zoals jij al zei, en dat heb je fantastisch goed verwoord, eh, hij fotografeert kippen als een soort mannequin, als een soort trotse eenheid. Ja. Een, een, een, een, een, een, een, een onaantastbaar geheel. Maar op jouw vragen, dus, dus, dus een kip die, die de snavel afgeknipt wordt, kijk, dan vind ik... Van Mechelen te passief. Als hij een dierliefhebber is. dan weet hij net zo goed als iedereen. als je in China komt. dan leven kippen gewoon. die leven in een. die worden op een, op een. die worden in, in een ren gezet. Met, er zit gewoon een pak kippen in. Als jij, ik heb zelf kippen gehad. en allerlei soorten. En, en als je beestjes. op de normale afstand houdt. en dat geldt ook voor mensen als een bus. bijvoorbeeld half vol of half leeg is. Iedereen zoekt toch eigenlijk de lege stoel op. Hè? En als je dan binnenstapt door een bus en je denkt: oh my god, hè? Als je, je kent dat gevoel wel. Hè? Dan denk je van: oh my god, dan moet ik dagen zitten, weken zitten, dan heb ik je zin in. En... Dus ieder, iedereen heeft zijn eigen biotoop, zijn eigen territorium. Dus dat afknippen van die snaveltjes, dat heeft gewoon te maken met het met de commercialisatie van het product, dan moeten eieren gelegd worden. Natuurlijk, ja. En, moeten, en moeten, moeten, moeten kippen geslacht worden. Dan heb ik het over die kuikentjes die in de, in de, gewoon in de vleeswolf gaan, hè, van die kleine, wollige, pluizige beestjes. Die worden gewoon aan die in de vleeswolf geflikkerd en dan komt dan een of andere handel uit en die gaat dan in de frikandellen. Dus daar dat, dat, dat, dat, dat had hij gezien zijn filosofie had hij daar wat meer mee mogen doen. Je bedoelt, dat, he, uh, begrijp, begrijp, begrijp je wat ik bedoel? Nee, ik begrijp, moet hij dan actie voeren, bedoel je? Of, uh... nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Maar ik, zijn affiniteit met de kip... Ja. voordat je dus een mannequin uh, voor, de, voor, de, voor de schijnwerpers kunt zetten... dan ja. gaat daar een, een programma voor af. Dus het begint met het respect voor, voor de natuur. En, en uh, dat, dat vind ik daar wat hard... En als ik dat dan, dan, dan even doortrek naar het verhaal met die kip die dan een gouden kroon aan zijn pootje gezet kreeg. Ja. Uh, uh, kijk, de natuur is de natuur. Uh, je ziet uh, films. Als ik uh, natuurfilmer zou zijn en ik zou zien dat een uh, dat een, een, een, een, een, een, een, een, een of ander kuikentje of een of ander... Uh, zierig beestje uh, dood uh, zou kunnen gaan, dan kan ik ingrijpen door een broodkostje te geven op een stukje vlees. Afhankelijk van welk dier het dan ook is. Maar dat is de natuur en de natuur. En, en dat, dat kennen wij ook, dat, dat kent ze van val. Dus je moet een, een, een oude haan uh, uh, geen nieuwe kronen uh, aannaaien. Ja. Een oud beest is een oud beest, en een oud beest gaat gewoon dood. Dus ja. ik vind dat ik vind dat wat trots dat je stelt van, uh, van Mekkelen. Maar hij was niet oud, hij was alleen zijn spoor kwijt. En dat is een evolutionair belangrijk ding in het vermogen om. Nee, maar goed, it's all in the game. Als je morgen doof wordt, dan ben je je baan ook kwijt. Dat zo is. Ja, maar dan wordt het toch. Dat is de hardheid van het leven. En dat is ook de selectie. Dan heeft hij die. Dat spoor niet zo uh, ja, ja. goed. Uh, maar Peter. Want dat beestje niet zo goed uh, in de genetica zat. Hè? Bijvoorbeeld, Vind... dat zou kunnen. Vind je dan dat, we, dat je. Wil jij ook zo met mensen omgaan? Nee, maar zo gaan mensen met elkaar om. Dat is een natuurlijk proces. Als jij toch gewoon uh, in, in, in, in, in een omgeving zit, dan zoek jij ook je de beste uit. En je nee, maar... hebt je voorkeuren en je. Maar vind jij het dan een vorm van beschaving dat als iemand uh, uh, ff, ja, dat, uh, bijvoorbeeld doof wordt... dat je dan die vooral aan zijn lot over moet laten om maar niet te zeggen uh, moet, laten, moet laten sterven? Want dat, dat, is, dat is wat je zegt nu. Nee, nee, nee. Met kip. nee het, gaat niet, het, het gaat niet over die persoon die doof wordt. Het gaat om de omgeving. Degene die ja. om zo iemand heen lopen... Die hebben daar moeite mee. Dat is de hardheid van de omgeving. Maar je kunt er ook iets, doen. Je kunt er toch iets aan doen. En dat is wat Koen met die ene kip gedaan heeft. Die heeft hem een gouden poot teruggegeven. Zodat hij weer uh, volop in de, in de samenleving der kippen uh, zijn rol kon spelen. Ja, de samenleving van de kippen, dat vind je wel mooi. Maar het is, het is natuurlijk een selectie. Het kan zijn dat die kip heeft zo hard gevochten vroeger. Heel de mensen gevechten met Kemphalen. Ja, Dat is ja, nog in zeker. Thailand, en China ja, en in België. En, en, en, en oké, okay, één is altijd een van de twee als wij samen gaan solliciteren op een of andere ja. job. voor een of andere job. en wij zitten samen in de wachtkamer te wachten op het moment supra. Ja. dan zitten wij elkaar toch eigenlijk ook af te snavelen. Dat is natuurlijk natuurlijk. Ja, of niet. ja, ja, ja. ja. ja, maar, ja. Dat, is het dat is het natuurlijke verloop. Anders worden we met z'n allen 180 en dan. Uh, ik ik wil toch niet met een grote. Uh, uh, uh, meurende. Uh, oude zooi rondlopen. Hm. Er, is, er, moet, er moet verjonging komen. Die kip die heeft dat gouden. Uh, die verliest die gouden kroon ook wel een keer, hoor. Hm. He, het is, is natuurlijk een selectie, we moeten gewoon accepteren, zolang dat pilletje niet bestaat. He, wat ons een langer leven geeft, hoewel we ons af moeten vragen of dat überhaupt wel zin heeft. Want wil jij 180 worden met, met mensen die je niet kent, Dus hmm. Dan kom je dus in een leven terecht waar, waar, waarin iedereen voor jou totaal vreemd is. He? Vind jij dat je met kippen net zo, dat je met mensen anders moet omgaan dan met kippen? Ja, dat is natuurlijk een beetje een, een, een, een moeilijke stelling. Ik, ik denk wel, kijk, uh, wij, wij accepteren dieren als je in... Ik heb een, ik heb een zoon op Cuba en, en, en, en, en, en, en daar wordt geen reclame gemaakt voor dierenvoedsel en waar in de wereld dan ook. Uh, dat er een uh, chiba, uh, zo'n zo mooi katje, en die krijgt dan een, een stukje zalm met een stukje peterselie, als zou het in de... In de, in de I think you can cook hmm. zou komen, zeg maar. Ja. <laughs> we, we hebben een beetje de, de, de wereld verloren, maar ik vind dat vermekkelijk. En dat vind ik zo bizar, omdat die man, die kan, wat jij zegt, dat heb jij zo goed verwoord, die kan zo fantastisch goed die kippen fotograferen. Dat zijn. Uh, ja. Heb je heb die foto's wel eens gezien het, ook? Jawel, ja, het zou zomaar een Friese kip kunnen zijn, hè? ...een Friese kip uh, die, die doorbreekt in Amerika bij wijze van spreken. <laughs> dus dan vind, ik, dan vind ik Van Mechelen in, in, zijn, in zijn ratio... ...ten opzichte van jouw vragen uh, snabertjes worden afgeknipt... ...en dat vind ja, ja. ik ook van Dijkstra gewoon ontzettend... ...laaf, die houdt dan zelf op kippen. Als jij een beestje de goede ruimte geeft... ...ik heb jarenlang kippen gehad... ...en, en ik heb me verheugd als, als zo'n kip zat te broeden... ...en er kwamen kuivjes uit en dat liep. Ik heb nog nooit... Een kip, een andere kip, zie je pikken. Maar in zo'n in zo, in zo, in zo, oh, bio, in zo'n ja. zo, zo boerderij, dan zitten ze, godverdorie, uh, ja, uh, op twee centimeter van elkaar. Ja, dus dan, dan krijg je dat. Da dan dan slaak je ook voor je koppen. Ja, maar heel ook op een gegeven moment. Dat kan een week duren, twee weken. Maar over drie en jaar mogen de, week, de snaveltjes niet meer afgebrand of afgesneden worden. En dan moeten, ze, moeten de moeten een andere oplossing kiezen daarvoor. Ja, maar, maar dat moet niet in 2018. Nee, dat goed. begrijp ik Goor, ook wel. Dat is gewoon vreselijk. Ja. En we hebben ja. gelukkig we hebben dat met honden gehad. En, en, ik, ik heb niks dus met honden, maar zo'n staartje, er werd dan een helistiekje omheen gedraaid, daarna een week of twee uh, kraakte dat staartje eraf. Nou, noem maar op dat. Ja. Maar dat, dat vind ik, even terug naar Van Mechelen, en dat vind ik uh, in zijn optiek, die, die, die, die, die man is fantastisch, dat is, dat is een... Uh, je staat opeens aan mijn hoogte. Maar ik vind hem ten opzichte van het kippenverhaal... Ja. als je dan van kippen houdt... vind ik dat die toch een dimensie mist in dat verhaal. Oké, okay, dankjewel Peter van Twist. Graag gedaan. Ja, ja, dag, dag. Dankjewel. used ik zeg. Chris Ria on the beach. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat het oproept. Dat we weer naar het strand mogen. Deze dagen. nou, als, nou Weekend. Weekend. Het komt er weer aan. Um, authenticiteit, zegt men wel, is een van de redenen waarom kunst belangrijk is. Omdat kunst, wat is, heeft kunst te bieden? Ja, excellentie bijvoorbeeld in een samenleving, maar ook authenticiteit. En het aardige is dat die nou, ze zijn natuurlijk allemaal niet authentiek. Nee, want die hebben zich voortdurend door alles en iedereen laten beïnvloeden. En die spelen ermee en die manipuleren. Dus, dus dat, daar begint het denken en het goochelen met zo'n begrip als authenticiteit al. Dat hebben we vanavond ook wel een beetje gedaan. We hebben grondig gemorreld hoor, aan, een, aan een puristisch begrip van authenticiteit. En misschien is dat ook wel waarom het sommige luisteraars althans... in een, in een verkeerd gaat schiet. Ehm... Um, maar u kunt natuurlijk nog steeds bellen met verhalen erover. Ja, ik denk dat iedereen daar wel eens mee bezig is geweest. Wat vindt u nou echt authentiek? Wie vindt u authentiek en waarom? En hoe werkt het dan precies? 0800 112, en dat kan nog tot twee uur. Daarna komt de EO. Kan u ook mee, door, mee doorpraten? Eerst Franca. goedenavond, goedenacht. Hallo. Hallo. Lex. Dag. Um... Ja, ik vind het allemaal aan te horen. En ik heb er enorm van genoten van wat ik gehoord heb. Want ik heb maar een heel klein stukje gehoord. Maar daar heb ik enorm van genoten. En ik, ik van het gesprek dat, met Koen bedoel je? Ja, ik vond het heel erg fijn. En uh, ja, uh, over die, die gouden spoor... daar kun je natuurlijk van alles over denken. Ja. Maar dat is nou weer de grap van de kunstenaar... als die een relatie heeft met iemand die dat kan doen. En dat ik maak een koninklijke haan. Maar... En hij wordt daardoor voor het gerecht gesleept. Ja. En we kunnen op dat moment de vraag... aan de verdediger of aan de vrager, wat heeft u liever? Ja, precies. Nou, Daar, het... Kwam, daar kwam het ook op uit, toch? Ja, ja. of de Belgische wet... die <laughs> ja. dus een heleboel griezelige dingen zegt. Ja. En dat, dat vond ik eigenlijk een prachtige uitkomst... van zijn gouden spoor... Ja. En uh, nou ja, ik vond überhaupt het hele verhaal over, over kippen en variëteiten en, en laat maar mengen, laat maar evolueren, ja. dat is het mooiste wat je hebben kan. Ik hoop dat de mens ooit zelf uh, dat ook gaat doen en steeds meer en niet het gek vindt. En dat het gewoon uh, van lieve mooiste dingen tevoorschijn brengt, dat zien we nu al, al heel lang. Maar uh, ik hoop dat dat gewoon maar doorgaat ja. en dat, dat, dat we dat fijn vinden om naar te kijken. Ja, dat is het wonderlijke van de tijd waarin we leven. Dat sommige mensen dat heel fijn vinden, zoals jij. Sommige mensen lijken daar een soort angst voor te hebben of een aversie tegen te hebben. Ja, dat kan. Dat heb ik zelfs in mijn eigen familie wel oh ja. eens ontdekt. Dus dat, uh, ja, wat, dat wat is gewoon zo. Wat heb e je dan ontdekt? Oh, nou, ik, uh, ik, ik heb een... Uh, een schat van een dochter, maar die werd als klein kindje meegenomen met oma naar het strand. En er was een heel klein, lief, zwart kindje dat wilde met mijn witte kindje spelen. En mijn witte kindje werd bang en wilde absoluut hmm. niet spelen met het donkere kindje. Ach. Dus uh, dat zijn zo van die dingen dat je denkt, ja, ja, ergens zit er toch iets in gegoten, ik weet het niet. En dat moeten we van lief leren wennen hmm. en dan word je volwassen en dan wordt het wel wat anders. Ja. En dat, uh, ja, bij mij pakt het zo uit dat ik vind het andere, vind ik juist, uh, ja, veel interessanter vaak. <laughs> ja. En, uh, nou ja, dat is voor ieder mens anders. Maar waar ik uh, aan dacht, ik dacht, dat jammer dat hij, uh, misschien hoort hij het nog, of kunnen jullie het melden. Ik heb een ads beneden hangen van Jan Budding. Ja. En Jan Budding heeft zich op een gegeven moment heel veel gemaakt, maar zich heel erg toegelegd op de kip en de haan en alles wat gevederd is. En ik heb hier een heel klein stukje... en dat is enig om te zien, want alle, alle menselijke eigenschappen... heeft hij dus in, in kippen en hanen en, en beesten verwoord. Tegelijkertijd met blote vrouwen en noem het maar op erbij. Maar dat zijn fantastische etsen. En er staat hier iets... Um, ja, Hij is, dat heeft in een kampen gezeten en noem maar op... Uh, maar goed, hij is, uh... is... is het de vader van Kees Budding? Of, of familie van Kees Budding, de dichter later? Dat durf ik niet te zeggen. Ja. Dat durf ik niet te ja. zeggen. Hij is in 88 overleden ja. en in 22 uh, geboren. En hij is dus in, uh, ja, door de Duitsers, doordat hij in het verzet zat, is hij opgepakt. Okay. En uh, getransporteerd naar concentratie. En daar heeft hij heel veel getekend. Maar ik heb hier een klein stukje over. En er staat in... Drie, nou, op een gegeven moment dan... Uh, Wordt hij, ja, hij, raakt, hij raakt verlamd aan één kant door een hersenbloeding. Maar dan gaat hij links tekenen. Dat heeft hij al heel lang gedaan, want hij vindt eigenlijk onzin dat we alsmaar rechts tekenen. Hij gaat dan links tekenen en dan maakt hij al die rare kippen. En dan um, hoenderen en andere pluimvee hebben in het leven van de kunstenaar Jan Budding een heel bijzondere plaats ingenomen. Dat is duidelijk te zien aan zijn virtuose en spitse tekeningen. Hij zag hanen en kippen en andere gevederde dieren als metaforen voor menselijk gedrag. En dat is in de loop der jaren steeds raker en gekker neergezet. En zijn gevogelte, maar ook de mens hield hij regelmatig als onderwerp aan. En die, die techniek was fantastisch en heel scherp en direct... En dat, nou ja, dat was verrukkelijk. Om, dat is ontzettend leuk om te zien. Ik heb er een boek van. En ik denk als meneer Van Mechelen... Budding ja. uh, opslaat op de computer of ja. wat dan ook... dat hij dat dus kan bekijken. Want je lacht je gek. En ja. het is fantastisch om te zien. Ja, want hij... Want, want, want, en, en, nou, je ziet er dus juist zoveel menselijks in. in de Enorm, kippen. enorm. En als ik die kippen bekijk, dan herken ik gewoon mezelf. Nee, oh? <laughs> nee, het is echt geestig. Het is zo geestig. Maar ik, ik vond dat verhaal van... Nou ja, als, al, al dat wat wij mensen doen met, met dieren... om onze hondjes nog mooier of leuker te krijgen... dan denk ik aan al die, ja, die mensen, de modehondjes maar dan het schedeltje ineens te klein is om de hersentjes vast te houden. Ja. En het diertje dus verland raakt. Dus wat wij mensen juist ras zuiver willen maken... dat, dat gaat helemaal fout. Ja. Kijk, dat, blijft, die, dat is een belangrijke uitspraak, hè? Ja. ja. Dat, uh, en goed, het is, het is heel goed dat men nu begint op die schreden terug te komen... Ja. met uh, die snavels en al die enge dingen. Wat we... ...kennis van de, van de bio-industrie. En uh, nou ja, goed, als dat teruggebracht wordt... ...het had al lang gebeurd moeten zijn natuurlijk... ...maar ja, het gaat allemaal langzaam. Ja. Maar als het gebeurt, dan zal de ruimte er komen... ...want dan zullen we dat moeten accepteren... ...en weer opnieuw leren. Ja. En, en ik hoop dat het heel gauw gebeurt. Dank je wel. Dat is het enige. -fijn, nou, fijn om je even te spreken, Franka Ja, dank je wel. En de, de, de, we zullen kijken of Jan Budding... Uh, of we die naam kunnen doorspelen aan Koen van Mechelen. Dat zou heel leuk zijn. Ik denk dat hij ervan zou kunnen genieten. Heel goed, dankjewel. je Joep. Dag. Ja. Um, dat is mooi, als luisteraars een bijdrage nog eens leveren. Iets willen toespelen aan de gasten die we gehad hebben. Klaas de Wit uh, e-mailt. Hoi, authenticiteit? Vraagteken. Ik ben boeddhist. Authenticiteit is voor mij een begrip... wat door mensen is gecreëerd met de bedoeling... enig houvast te krijgen in deze hectische wereld. Zo is het ook. Henny, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja. Ben jij, ben jij, jij bent kunstenaar ja. en kippenboer. Of alle ja. Nou, een beetje voor. Ik heet Henny, dat is wel grappig. En vroeger noemden ze mij de Hen. Ja. Maar ze noemde me ook wel eens de Kip, Want ik woon hier in een kippendorp. In Brabant. Okay. En eh, ik kreeg verkering met een heel lief meisje. En dat was de dochter van de grootste kippenboer hier uit het dorp. En op een gegeven moment, en dat was trouwens een hele authentieke boer, die man. Ja. Dat heb ik zo van geleerd, dat is eigenlijk een beetje mijn vader geworden. En toen hij overleed, toen werd ik dacht, zei ik van, hey, uh, misschien kunnen hij dat kippenbedrijf wel voortzetten. Want er was niemand om dat te doen. Maar ik was toen met kunst bezig en ik koos toch voor de kunst. He, Hebba, oh ja. ja. ja nee, stom heba. man, moet je niet doen. Maar ik ben altijd wel heel gek geweest met kippen. Ik heb altijd kippen gehad en oh. ik heb altijd gedacht van, nou. Als je kippen... Ik vind kippenvlees trouwens heel lekker. Kun je hele lekkere dingen mee doen. Ik ja. denk, als je het lef hebt om uh, een kip te eten... dan moet je ook het lef hebben om een kip te slachten. Dat ja. heb ik dus ook heel vaak gedaan. Ja? Hoe, en, hoe, is, hoe is dat om een kip te slachten? Nou, is het niet prettig. Oh. Maar ik denk er altijd Waarom niet? een smaak u, bij. Ja, oh, hè, wacht even. Ja, dus maar, als je een kip slacht... dan denk je, dat is hetzelfde als het oosten van je aardappels... of van je groentes... Je, je bent dan toch, je bent één met de natuur. En uiteindelijk dat dier heb je ook opgemest om daar voor jou lek stukje vlees te zijn. Ja. Ik heb daar nooit moeite mee gehad. En ik heb dat heel lang gedaan. En ik zou dat nog kunnen, maar ik vind het niet. Ja, het, het wordt wel moeilijk, maar ik eet ook steeds minder vlees. Ik ben daarvoor mee veel bewuster met, uh, met, uh, met vlees omgegaan. Ja. Me ik heb zelf ook varken uh, meegeslacht. Er is van alles van gemaakt. Ik heb zelfs trouwens nu van een project worsten ook gemaakt. Mm. Ik ben nu met een bloemenproject bezig over een hele mooie bijzondere boom, bloemen. Maar ik ken Koen trouwens ook zelf. Ik heb hem, zijn project gezien in, in België bij Verbeke. En ik vond het zo prachtig mooi. En Geert mm. Verbeke is trouwens ook bij mij op bezoek geweest en we hebben het ook uitgebreid over Koen gehad waar hij mee bezig is. En dat, dat, die hele zoektocht naar die authenticiteit en, en uh, Maar ja, kan je daar iets over zeggen? Want je zei net zelf dat je hè, het lief van je... Dat, of nee, dat was niet het lief. Nee, dat was een hele authentieke boer, zei ja, je. Ja, prachtig. Maar wat, wat, wat voor man was dat dan? Waarom noem jij die nou authentiek? Omdat die al generaties lang op dezelfde grond woonde... Helemaal vergroeid was met zijn grond, met zijn bomen, met zijn natuur, met zijn bedrijf, alles wist van de natuur, van de vogeltjes. Nee. En hij had eigenlijk helemaal geen, geen grote pretenties. Mijn vader, dat was een man van de American Dream, die wou alleen maar, net als in Amerika, weet je wel, mooie spullen, groot huis, mooie vrouwen. Dat had hij allemaal niet nodig. Nee. Hij wou gewoon een zijn met de natuur en met zijn kippen. En dat deed hij ook met liefde, hoe dat hij met zijn kippen omging. Maar, maar Koen van Mechelen definieert authenticiteit juist als mengvorm. Hè? Dat je je laat beïnvloeden, muteren door ontmoetingen met anderen. Dus dan komen ja, er invloeden ja. van buiten. Dus die, wat jij een authentieke boer noemt, was iemand die zich juist daarvoor afsloot. Of die, hè? die, die genoeg had aan... Nee, nee, nee, nee, nee, hij stond... Want eigenlijk was ik, daarom noemden ze mij ook de kip, hè... Ik was maar een vreemde jongen in het geheel en ik werd ook heel vaak gepikt en ge kijk je bij kippen ook. Kippen zijn prachtig, maar oh wee, he, als je tien kippen hebt, zet daar geen drie hanen bij, want het wordt ruzie. Ja. Tien kippen, daar kan maar, maar één haan, dat kan dan een goed stel worden. En ja, ik ben, die kippen hebben ook een pikorde, van nou, uh, dus, ze je... moeten je niet nou dan pikken, ze, ze, kunnen, ze kunnen elkaar gewoon doodkip, pikken die kippen. Ja. En ha, dat kan helemaal een heel gevecht worden. En uh, ja, een heel, ja, ik heb ze heel vaak, ik kan uren naar die kippen zitten kijken. Hoe dat die, ja, een prachtig, wat ook mooi is als ze broeds worden. En een kip die net waar de kuikentjes, waar de, de eieren uitkomen. En dat noemen ze dan de kroek, die moederkip. Hoe dat die zorgt voor zijn kleine kuikentjes. En hoe dat die dan heel beschermend voor die beestjes zorgt. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb ook eenden gehad. Als die een nest hadden met jonge eenden. Dan... De derde dag, er stond moeder Eend op, die ging aan de wandel. En iedereen die vroeg, die was prima, maar je zoekt het maar uit. En een kip, ja, die doet dat heel anders. Die, die echt, als er gevaar is, dan meteen beginnen ze te roepen. En dan moeten al die kuikentjes onder die veren komen. En dan beginnen ze, ze helemaal af te schermen. Mm -hmm. Dat is zo'n prachtig mooi gezicht. Mm -hmm. Maar die hanen, ja, die maken toch wel heel veel kapot. En als je te veel hanen hebt in, in zo'n zo zo kippen... Mm -hmm. Nest, eigenlijk. Ja, er gebeurt wel heel veel. Ja, Ja, maar ja, goed. Maar goed. De, de, zo, zo gaan mensen soms ook met elkaar om. Hè? Mensen die, uh, die pikken elkaar soms ook kapot, ja. gewoon uit afgunst. En uiteindelijk is het gewoon puur natuur. Maar hij, die authentieke man, die stond heel erg open voor die gekke Henny met zijn ideeën en met zijn kunst. Oh ja? Ja, dat vond hij prachtig. Want die zag, wat ik deed, dat was ook authentiek. En hij, hij heeft mij helemaal geaccepteerd. Terwijl mijn eigen vader, ja, die, die, die, die snapt nog steeds niet zoveel van kunst, want jij verdient er niet zoveel mee. Ja. En voor mijn vader is dat altijd nog de graadmeter van succes. Ja, Conformechtelen ja. wel hoor, die kan zichzelf helemaal bedrijven. Krijg geen subsidie, maar verdient gewoon. Ook niet. Nee, jij ook niet. Nee nee, nee, nee. Maar dat is dus wel fantastisch dat zo'n authentieke boer dat die open staat voor jouw rare kunstenaar. Ja, ik heb dat op YouTube kun je een film. filmen na 1981. Prachtig, dat, dat heb ik als ode aan hem, ook voor zijn authenticiteit, een kunstproject gemaakt van zijn oude fiets. En dat is Op. ja een van mijn toppers toen geweest. Beschrijf het is. Steeds, wat zeg je? Beschrijf het is. Nou, hij bewaarde alles, hè, dat doen die boeren. En dat deed hij ook met een oude fiets. En toen hij dood was, stond die oude fiets daar maar tegen een schuur aan de achterkant helemaal weg te roesten. En toen dacht ik: Ik wil daar wat mee gaan doen met die fiets, maar dan op mijn manier. Uiteindelijk heb ik die fiets in twaalf stukken gezaagd, in houten kisten geplaatst. Hetzelfde als een uh, ja, soort doodskisten. Dat hout is ook van hemzelf, heeft hij zelf uit de, de bossen gerooid <kijkt> en laten zagen. En die kisten heb ik op elkaar heb, gestapeld en heb ik een animatiefilmpje van gemaakt. Ja, ja. En dan zie je die fiets weer helemaal opnieuw bewegen, helemaal leven. <lacht> en ja, dat, ziet er, dat is al een paar keer weer tentoongesteld. Het ja. is mooi dat je met kunst, met zo'n volkomen gemanipuleerd filmpje, hommage bewijst aan een authentieke boer. Ja, dat heet ook Ode. Ja, trouwens, een van mijn projecten is ook Ode aan de Doden. Ja. Al mijn werk draag ik nog steeds aan hem op. Kijk, dat vind ik geweldig. En ik heb op dit moment op de markt in oorschot ben ik ook weer aan het werk. Hmm. En eigenlijk is het helemaal een, een, een homage aan hem, aan zijn authenticiteit. Oh. En ja, daar gaat het nou veel te verder. Wil ik het ook niet over hebben, want we hebben het over kippen. Oh, nou, die zijn zo mooi. Hmm. Hier noemen ze het trouwens, Kieper. Kiep. Kiebe. Ja, Kiebe. Kiebe, ja. <laughs> Hennie, het uh, me ja. dat even, even te, dat, dat, dat, dat een authentieke boer, dus authenticiteit in iemand voor jou zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. En nog doorwerkt tot op de dag van vandaag. Dat vind ik... Uh... Ja, en andere mensen begeven mij ook die stempel, maar dat hmm. laat ik aan andere mensen nou, over. Ik, ik neem het onmiddellijk aan. Dankjewel. Ja. Hey. Nacht. Nou, leuk. Ja? Bedankt. Dag, okay. dag Hennie. Um, Gerard, goeiedacht. Hey, Lex. Jij leeft authentiek. Dacht het wel, hè. Hoe kan dat? Is dat dan, is dat, hoe doe je dat door je af te zonderen, dus je niet open te stellen voor andere invloeden? Zeg je dat? Nee, aan. nee, nee, nee. Ik denk dat het dat er het een combinatie van is. Wat ik vind het wel leuk van die vorige bellen net. Ja. Ik, ik had, uh, vroeger had ik ook een, een oude boer waar ik altijd kwam, boer Janus in Ossendrecht. En die man, ja, dat was gewoon kostelijk, die was één met precies hetzelfde, die man zegt, ook met zijn dieren, met zijn beesten en alles gewoon omheen. Om en die leefde gewoon nu nog steeds op diezelfde boerderij. En uh, die stond open voor, voor iedereen die langskwam ja. en, en dat vond ik zo inspirerend dat wil ik ook. Gewoon ja. toch met jouw ding bezig zijn, maar wel openstaan voor, voor mensen. En als kind kon ik heel goed tekenen en schilderen, dat weet ik nog gewoon, heel goed op de kleuterschoolmarkt. En ik, ik tekende een koe, zoals een volwassene een koe tekenen, dus ja, dat, dat, dat, blijft, dat blijft wel hangen en dan uh, altijd in de natuur aan het tekenen. En, ja, en dan ook wel weer middelbare opleiding gedaan. Maar, maar wat je ja. zegt, dat vind ik fascinerend. Dat je zegt, die, die, die boer die dus één is met de natuur. En, en eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje het indimensionale beeld van authenticiteit. Wat je er onmiddellijk mee voorstelt. Maar je zegt, hij stond juist open voor andere mensen. Ja. En dat vond ik juist zo mooi. Dat hij, dat hij gewoon, ja, dat hij ook heel horizontaal... Hij, hij, hij had heel breed zichtveld, want ja ik kwam daar natuurlijk ook en ik was natuurlijk de hoog wat dat betreft, ook weer een buitenbeentje. Ja. En, en, en, en ja, die vond dat prachtig en ik ging met hem, ging ik in de winter, gingen we uit doen met de hand en we gingen met volle maan gingen we aardappelen uh, rapen op ons knieën. En dan in een kistje en, en zoals dat vroeger ook ging dus een stukje nostalgie. Nou en eigenlijk, de natuur, ja, dat is toch al waar het gebeurt allemaal en dat was bij hem ook. Mm. En, en, en bij mij ook, door de natuur <coughs> kun je allerlei kanten uitgaan, net als bij de, de kippenman. Je kunt gaan filosoferen, je kunt vanuit de filosofie kun je hele, hele bomen opzetten, maar ook dan kun je ook mee aan de slag in de kunst, maar je kunt ook, als je de natuur, in mijn geval dan, dat je dus, je kunt bij jezelf gaan zoeken, maar je kunt ook bij de bron uitkomen. En dat is voor mij dan uh, God in Jezus geworden. Oké, okay, want ja. dat is dan hey, dat is dat voor mij uh, een extra dimensie. En dan in die zin, <tieft> dat je dus ook gaat zien dat er, dat je ook een taak hebt. En dan komt dat andere aspect van het sociaal natuurlijk ook heel uh, duidelijk naar voren. Ja. Ik heb 25 verschillende beroepen gehad. 25? Bewust, hè. Bewust gewoon. Ik ben sterilisatieassistent geweest geworden. Ik heb groepswerk gedaan. Ik ben betonvlechter geweest. Ik noem maar kinderfotograaf. Ik heb eigenlijk alles bewust willen aftasten. Van hoe, hoe is die denkwereld? Daar, en dat, en en maar, dat, maar dat beschouw je dus juist als een vorm van authenticiteit. Precies het, het je schuren aan hele andere werelden. Mensen en denkpatronen. Ja, en dan destiliteit hoe zeg je Ja, een destillaat van maken voor jezelf. In ja. datgene wat jij. Okay. Kijk, als ik een mooi gebouw zie, of zie iets, iets moois, een mooie lijn, of uh, een mooie vrouw, dan, dan wil ik dat tekenen. En dat is de oer, dat is het, dat is, dat is het, dat is het oergevoel van mijn gaven van tekenen. Hmm. Hey, en dan de, de, de rest, de, de filosofie en de authenticiteit... of de, de inspiratie is voor mij ook heel belangrijk. En durf, durf dan jezelf te zijn daarin. Ja, maar dat is juist zo lastig, hè? Jezelf zijn. Dat, dat, volgens mij is dat een beetje de meest gangbare vertaling van authenticiteit. Dat je jezelf bent. Ja, als, jij, dan, als jij schildert. Ja. ja. En, en, en dat doe je toch nog steeds, Ja, ja, ja, ja, ja. ik heb een hele mooie expositie uh, in, in, in wit-zwart. Uh, heel veel Academie. De jongelij van de academie komen naar mij en zeggen, Ja, we zijn met de dood bezig. Ik zeg, ja, ik belicht ook dat aspect van... Ik snap het dodenrijk, maar ik, ik, ik, als, ik, ik belicht het, het, de lichtzijde van, van, van de dood en het dodenrijk. Ja, ja. En, en dan komt het bij wit-zwart. Maar goed, dat, dat is best moeilijk om dan daarin wat je ook zegt... Eh, toch jezelf... Ik denk dat vrijmoedigheid daarin heel belangrijk is. <lacht> en dat vind, ik, dat vind ik bijvoorbeeld Anton Eiboe geweldig. Ja, ja. Maar ja, die, die man die... heeft ook het kamp gezeten, hè? Oké. Okay. Ja, dus dat ja, dan... zijn allemaal ex buiten... Buiten zichzelf gebeurden de dingen. Precies. Ik heb ook een vrouw en vier, drie kinderen verloren. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen, dat zijn heel ingrijpende, dramatische dingen. Maar toch heb ik die blijdschap en die vreugde. En, en, en gewoon dat, wat mijn talent is. Ja. Ja, ik vond, ik, dit brengt mij terug bij wat um, Koen van Mechelen eerder zei voor kwart voor één. Het was, dat vond ik wel. Zo'n zin die dan blijft doorrinkelen. Die zei van bevruchting komt van buiten. Ja, is, ja, het is zo'n ja. eenvoudig zinnetje, het is biologisch ja. natuurlijk voorkomen waar, maar het is zo'n fundamenteel zinnetje, niet? Ja, het, het is gewoon relationeel moet je... Ik denk dat als je komt bij de bron, die leeft ook solitair, maar vanuit zijn relationele instelling creëerde hij, creëerde hij ons ook. Ja. <lacht> ik bedoel, en, en ik denk dat in eenzaamheid gebeurt, mijn mooiste werken maak ik meestal in eenzaamheid en als ik het zwaar heb. ja. En dan komen meestal de mooiste dingen. Ik zeg altijd Van Goghiaans, zeg je dan, weet je wel. Ja. <laughs> Het is weer Van Goghiaans werkje. <laughs> ja. Maar ja, dan, dan, dan zitten daar toch een heleboel andere invloeden in? Ja, enorm. Enorm. Ja. Uh, eenzaamheid, verdriet, pijn. Uh, maar ook eigenlijk datgene wat ik dan schilder, dat is dan weer iets waar ik eerder gefascineerd door ben. Wat, wat schoonheid in zich houdt, ja. weet je. En dat wil ik dan, als ik met een maat uit België, Paul Jansen, daar heb ik echt van, van leren alle plein air te schilderen. Als we dan iets zagen onderweg, ja, dat wil ik schilderen. En dan even langs nee, dat moeten we schilderen. Nou, en daar wist ook, wij hebben gewoon gek van elkaar, van de mooie plekken, die dan, mooie locatie, de mooie locaties, de, de vormen die we zagen. En dan gingen we aan de slag samen. En dan, en dan daarna krijg je natuurlijk het filosoferen en de voren. <lacht> maar dat was geweldig. Ja. Goed, Gerard, fijn om je even te spreken. Dankjewel. Goedemiddag, Lex. Ja, ja hetzelfde. Heel goed. Dag. Dat is een hele authentieke luisteraar. Um, zometeen, dit is de nacht. Is staan al klaar, die jongens. Kom, ja, ja, dan komt hij. Maarten. Hey, Lex. Wat gaan jullie zometeen doen? Wij gaan. Uh, um, authenticiteit. Ik probeer ik even een origineel in ja, Brug te bedenken. Natuurlijk. Dat is er niet, hè? Nee, maar. Nou, ja, nou, Jij bent nou, helemaal nou, niet authentiek. We hebben kunstenaars over de vloer. Je bent een radiopresentator, dan ben je niet authentiek. Nee, ja, dat heb ik begrepen, ja. Maar dat vind ik ook niet zo heel erg, want ik, ik reageer op alles wat binnenkomt en wat Precies. gebeurt. En, ja, dat is goed, Daar he? doe ik dat weer wat mee, dat vind ik ook heerlijk. Ja. Dat gaan jullie doen zo meteen? En we, gaan het, we gaan het eerst hebben over hoogwater. Uh, ja. dat, gelukkig begint het allemaal een beetje te zakken bij ons oostenwiel. Maar goed, aan de andere kant moet het water van die Elbe allemaal nog naar die zee. Dus dat ja. blijft wel even spannend. En dat haalt natuurlijk bij veel luisteraars herinneringen naar boven. Uh, van uh, bijvoorbeeld uh, het hoge water ja. in 1995. In Limburg en in de Rivierenland. Nou, een hoop mensen, ik geloof een, een kwart miljoen, moesten toen ook een huis uit. Geëvacueerd. Is het zoveel? Ja, ja, dat, dat was zoveel. Ik helemaal geen weet 50.000. het ja, ik... verbaasde mij ook. Ik, ik weet, weet nog wel was. dat er toen inderdaad af van alles. Voortdurend was het in beeld. Uh, met name in, uh, in Limburg, volgens mij, als ik me goed herinner. Ja, herinneren. Ja, precies. Ja. Maar zijn er zoveel mensen geëvacueerd? Ja, ja in, dus in 1993 was het al aan de hand. Toen in 1995 gebeurde het weer. En toen zijn er zoveel mensen geëvacueerd. Ja, ja. Dus ik hoop heel erg op mensen die dat hebben meegemaakt... en die daar mooie verhalen over hebben. Of mensen die hebben geholpen met uh, zandzakken voor de deur of uh, in de dijk. En, nou ja, het zijn nog zoveel andere watervloeden ook daarna en ervoor geweest. Dus ongetwijfeld ik, hebben mensen daar mooie verhalen bij. Ik weet je wat ik zo wonderlijk vind. Ik stond vanavond ter voorbereiding van het gesprek dat ik had met Koen van Mechelen... In uh, een arboretum in Wageningen. Het is op, op een berg Belmonte in Wageningen. Die ligt heel mooi in. Dat, dat zou je ongetwijfeld. Ja, ik ken het. Het is bij mij zo'n beetje in de achtertuin. Ik woon in Ede. Kijk, precies. Maar dan weet je dus dat je dus daar van over de Rijn kunt uitkijken. Prachtig. Ja. En die Rijn die ook ook buiten zijn oevers is getreden. Ja. En dat is een heel vertrouwd landschap. Alleen het enige wat je dan dus moet denken is, ja, maar het is juni. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Het beeld wel. Het is ja. fantastisch. Ja. Maar het is juni. Ja. Dat is toch dat is eigenlijk heel raar. Het is dus de natuur. Hè? De natuur is authentiek. Hè. Ja, dit, precies. Nee, en wij niet. Is, uh... Nee, dat is niet waar. Nee, oh. dat is echt niet waar. <laughs> wij zijn authentiek. Oh ja, dat is die waar. Natuur, daar, die natuur die, die is, klopt niet. Die is echt dan of zo. Het <laughs> ja. is natuur. Nou ja. Ja, precies. Kijk, zie je? Daar begint het. Daar begint de verwarring. En die verwarring is leuk. Filosofie midden in de nacht. Heerlijk. Veel plezier zo meteen. Dank je wel. Aan de andere kant, dat de, de komt wel goed. Ja. En het water zakt ook weer. Het wordt nog een mooie nacht. <lacht> Goed. Dat is met Maarten. Zo meteen, uh, dit is de nacht, gaat nog heel lang door. Dit was, Kaasdoen Oh, ik heb mijn papier al weggelegd. Morgen heeft Klaas Drupsteen ook een gast. Ja, gaat allemaal, gaat allemaal gewoon door. En die gaat praten met Johan Wakki, is dus voorzitter van de Hockeybond, over de World Hockey League. Nou, zie je, alles gaat gewoon door.